Dit is Kouwlijn met het NOS-journaal. Zanger Albert West is overleden. Hij werd vooral bekend met covers van ballads uit de jaren 60. Tijdens zijn 48-jarige carrière scoorde hij verschillende hits: Zoals Give a Little Love, Mockingbird Hill en Amarillo. Ook nam hij albums op met diverse internationale artiesten. Albert West is 65 jaar geworden. De vrouw die vannacht in Amsterdam Osdorp werd neergeschoten, is de weduwe van de crimineel Baris Under, zeggen getuigen.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 De VVD in de Gelderse Provinciale Staten wil in de trein niet in de tweede klas reizen, zegt fractievoorzitter De Haan tegen Omroep Gelderland. Hij vindt dat statenleden recht hebben op een eerste klas kaartje, omdat ambtenaren en kamerleden dat ook hebben. In eerste instantie was dat ook afgesproken, maar later is dat teruggedraaid. De landelijke VVD is het niet met de Gelderse afdeling eens. Vakantiereizen, vliegtickets en hotels zijn vorige maand duurder geworden... vooral doordat er tijdens Pinksteren en in de meivakantie veel reizen zijn geboekt. Volgens het CBS had dit gevolgen voor de inflatie die op 1,1 uitkwam. Dat is een heel verschil met de maanden daarvoor. Toen was de inflatie door de lage olieprijzen enorm laag. Het weer, veel zon, het wordt 19 tot 23 graden. Op de stranden blijft het een graad of 15 Morgen zon, maar ook enkele wolken. Het wordt dan zeer warm met 27 tot 32 graden. In de avond zware buien met onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer file. De A6 Lelystad-Muiden tussen Lelystad en Almere-Buiten-Oost 8 kilometer. Er is daar een rijstrook dicht en dat blijft waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag zo. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden bij Emeloord via Zwolle en Amersfoort over de N50 en de A28. En verder staat er file op de N11 leiden voor de aansluiting met de A12 2 kilometer en 20 minuten vertraging.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 ...van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Maar we zijn er niet hoor, we zitten op het terras. Die zee mooi hè? En we ruist die lekker. Ja, heerlijk. Oh. Het is toch fijn dat ze die zender even hier neergezet hebben. Dat we hier lekker op het strand kunnen zitten. Ja, hè? zalig. Techniek ja. staat voor niks, hè? Ja, dat is God. Vallen wij met ons neus in de boter. Ja, heerlijk hier op het terrasje. Oh. Oh. En mooi ook, dat vrije uitzicht nog, hè? Zo die zee en zo. Ja, zo door het midden. Links ja. en rechts is het al niks meer. Maar als je, als, we blijven gewoon strak voor ons uitkijken, Ruud. Ja, hoezo is links en rechts niks meer dan? Ja, nou, dan zie je er alweer een paar staan. Oh ja, dat is waar ja. Ik moest wel lachen, ik zat vanmorgen in de trein. En, uh, natuurlijk, dat doe ik elke donderdag, maar ik zat vanmorgen in de trein en zaten er twee tegenover me ook te discussiëren. Volgens mij waren die waren dat iets van, uh, van, uh, van de provincie of zo, of in ieder geval. Nou ja, daar leek het wel een beetje op. Ja. Maar die waren ook tegen hoor, zwaar tegen. We ja, hadden het over zonne-energie en zo. Ja, natuurlijk. Ik kan ook niet voorstellen dat er iemand voor is uh, op kamp na dan. Ja, kamp, ja. Ja, ramp. Die moeten we maar eens op kamp sturen, die man. Ja. ja. We sturen kamp op kamp. Ja, die, die kamp is zelf een lopende, lopende ramp. Ja. Echt. Ja, het is jammer. Het is vreselijk. Ja. Goed, maar... Um... Er, wordt oh, gebeld, telefoon, ja, er, er wordt al gebeld. Ja, er wordt al gebeld. Ze zijn al jaloers dat wij op het terras zitten. Ze zijn gewoon jaloers, pom. Ook oh, zal even de microfoon uitzetten. Goedemiddag dames en heren, dit is CFM Lunchtop op deze prachtige donderdag, de 4e juni. Is het alweer? Ja, 4 juni. Hallo, goedemiddag. Morgen is het 5 juni, hè? Gedenkwaardige dag, hè? Ja, gedenkwaardige dag morgen. Ja, morgen is een gedenkwaardige dag. Wat? Laten het zeggen? Ben je jarig dan? Nee. Oh, is het nog niet? Een... Nee. Morgen komt die prachtige op uit, hè? Ach, ja, Sticky Fingers. Ja, die komt opnieuw uit morgen. Ja, nou, wat is het heel belangrijk. Morgen heb ik hem. Ja, ik heb hem al besteld. Heb hem... Morgen hebben ze me verzekerd, heb ik hem in huis. is, dus, eh... Uh... Ah, dat zal ik niet redden voor de uitzending, maar... Uh... Nou, ik heb hem wel morgen. Morgen is officieel de release, uh, re-release van het uh, prachtige uh, album Sticky Fingers van de Stones uit 1970. U weet wel, dat legendarische album met die, uh, met die ritsluiting voorop en zo. Nou, dat komt dus morgen opnieuw uit in uh, diverse versies. Dat kan ik maar zeggen, je hebt een uh, gewone LP, hè, zoals hij was. Je gaat hem ook op 1 cd, kan ook. Nieuws. Maar je, heb hebt, nieuws. maar je hebt ook, uh, je hebt ook uh, de luxe versie, ja, dat ja, zijn ja. twee cd's, Zo. of twee lp's, en heb je nog een uh, super deluxe versie, nou dan krijg je een heleboel, maar dan ben je wel 120 euro kwijt. God, God, God. wat een nieuw zeg. Ja, Helst Zandvoort hangt aan de radio. Nou, de uh, Rolling Stones. Ja, nou, je weet, moet weten hoeveel Stones hier rondlopen. Nou, oh, dat zal wel. Die man. zijn allemaal het blij. Het is gewoon een plaatje wat opnieuw uitgebracht wordt. Ja, maar het is wel van de Rolling Stones. Nou mensen, over, over, over een uurtje hebben we beter nieuws hoor. Half uurtje. twintig minuten. Hij is al tien minuten over die Stones aan het oude Heerlijk, en Ja, ik zei oh, even, even vertellen. Man, ik heb man. straks een drie in 1, duurt een half uur. Ach, ach, ach. Alleen, ach, maar ach. Stones. Ja. Ach, ach, ook nog. Ik ben krijgen. zo blij dat ik op de terug zit. Ik zal je krijgen. Nee, want ja. ik heb ze achter de bar opdracht gegeven als er drie in een 3-1 om het geluid keihard te zetten. Ja, ja. Ik denk dat ik even ga zwemmen. Ja, Kijk moet of je ik doen. nog ergens een bruinvis vis vind. Nou, ik denk. <laughs> Oké, <okay>, maar goed. <laughs> hey, we, we hebben een paar jarigen, hè, vandaag. Oh, jee, ja. Ja, ja we ja. hebben een paar jarigen ja. vandaag. Hè. Ja, ja, ja, we hebben ja. Twee, twee. Nou, ja, één is onze collega Maurice. Hè. Ja, ja, vandaag. Maurice is 30 hey, geworden. Is hij Wat een drempel. 30 geworden ja. is een drempel hoor. Ja, nou, oh. nou gaan we kijken of hij ook inderdaad volwassen is. Ja. Happy birthday to you. Happy birthday. Ach, uh. Mooi, hè? En nu? Ja. Voor Alain? Hey! Ja, voor Alain draaien we zijn eigen plaatje. Die is ah, ook jarig een, die is Alain, een jarig Ja jaar. Gefeliciteerd, ja. jongen. Alain, gefeliciteerd, jongen. hey hey. hey. hey. hey. Kom je gebak brengen. Hey. Ja, natuurlijk doet hij dat. Ja, dan moet Alleen ook zo doen. met ons mee. Ja, Maurice ook. Ma ja. Maurice, hè, die moet wel een taart komen. Mee. Ik heb trek in een bananensoes, uh, Maurice. Ja, ja, Maurice, lekker. Slagroomgebak. Kom op. Mm. We wachten erop, hoor. Fijne dag, jongens. Ja, fijne dag.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 natuurlijk ook gefeliciteerd, hè? Ja. Tuurlijk. Happy birthday, baby happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Dat was Alain Clark ook zelfjarig vandaag in 4 juni. Alleen Alain, hoi, ho. Hé, uh, Dat heet uh, Happy Birthday, ja.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 So sweets Feel the love As we dance As I float along the way And I'm smiling at these dreams again Yeah, I'm feeling 2015. Al 25 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. Wilk en Misk heet het uh, gezelschapje, duo. En het heet Clap Your Hands is een lekkere zomerit van uh, aan deze tijd doet goed met dit weer buiten zo hè, het zonnetje, heerlijk daar komt hij dan speciaal voor Dolly. Half uur de rolling stones. <laughs> drie, ja ik had het 1, ja drie rolling stones. Ik had het u beloofd eh, omdat die, die LP morgen opnieuw uitkomt. long En volgens we u Wild Horses. Sister Morphine. en Can't You Hear Me Knocking. Bijna zeven minuten lang. Lekker! Ja, maar in verband met de tijd. Ja, de, nou ja, dat laatste. Dat, uh, gaat u zelf de LP nog maar eens even lekker uh, draaien. Dan gooi je het, uh, het eindje Morgen officieel dus de nieuwe re-release van deze... LP Sticky Fingers, een van de meest legendarische Stones albums, vind ik persoonlijk. Samen met Exile on Main Street. En daar hoort u in uh, Matchbox het een en ander van. Begrepen. Dus uh, een beetje Stonesdag vandaag. Maar morgen dus officieel in de winkels. Maar je kunt hem nu al bestellen hoor. Dat heb ik ook al gedaan. Ik krijg hem morgen al in huis. Daar ben ik heel blij mee. Want ik had wel een exemplaar, maar... Nou, die is zo verschrikkelijk stuk gedraaid. Daar dat, dat kan ik niks meer mee. Ja, Can't You Hear Me Knocking was dat dus. Als laatste van deze prachtige plaat van de heren Rolling Stones. Morgen dus opnieuw in de winkels, zoals dat heet. Zie, FM voor Zandvoort en de regio. Ja, en voor de Stones moet alles wijken. Dus ook Dolly moest even wachten. Er is helemaal kwaad over nu. Er is giftig achter die microfoon. Ik wel, ja. Woed, wit. Uh, een domme geneuzel over zo'n plaats die al de honderd jaar op de wit, wereld wit, is. is ja. Moet ik bij... Nou, ik nou, ga ik programma wijken, hoor. Ik heb me een nieuws voor de mensen. Is dat zo? Ik pik al je centheid in. Oh. Zo is het. Ja, weet je wat weet je het punt is? Ja, jij hebt de knoppen. <laughs> ik heb de knoppen. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Ik blijf gewoon stug doorpraten. Goed, nou. Lieve dames en heren.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 Daarnaast pleit de provincie ook voor meer inspraak en invloed... voor de kustgemeenten en de toeristische ondernemers in het gebied. Een uh, zienswijze indienen op de notitie Rijkwijte en Detailniveau... Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee aanvullinggebied... Hollandse kust kan van 24 april tot en met 4 juni 2015... U kunt uw zienswijze vandaag dus de laatste dag nog indienen op het volgende e-mailadres info.platformparticipatie.nl Het lommerrijke Villa Dorp Wassenaar heeft zich inmiddels aangesloten bij de protestcoalitie tegen het megawindmolenpark vlak voor de Hollandse kust. Ook Bergen wil geen extra windmolens voor de kust van Egmond aan Zee. De gemeente heeft bezwaar ingediend bij het ministerie... en wil dat er extra onderzoek komt naar de gevolgen van de windmolens. Daarmee is Den Haag de laatste badplaats die zich niet verzet. Er zijn nu 2065 handtekeningen uit Zandvoort. En met een inwonertal van ruim 16.000... moeten dat er minstens twee keer zoveel kunnen zijn, toch? Dus, euh, lieve dames en heren, plaats uw handtekening op de petitie, uh, ja de petitie site. U kunt alle informatie daarover vinden uh, op Facebook onder andere op uh, www.facebook.com/vrijehorizon.nl het officiële adres is www.petities24.com oh ja. schuine streep en dan verzet streepje windmolens. Dat Hartstikke is het, uh, goed. Dat is het officiële adres, daar kunt u tekenen. En doe het nou, want het is gewoon vreselijk belangrijk... dat, uh, dat we in het geweer komen. Want die kam moet gewoon eens een keer op kamp. <laughs> Goed, het volgende onderwerp. Steeds meer taken ziet Zandvoort op zich afkomen... Af waardoor de kleine gemeente geen specialisten in huis heeft. Dat kan je volgens de burgemeester en wethouders drie dingen doen. Je kunt geen stappen ondernemen, nog meer ta taken aan Haarlem overlaten... of alle taken overhevelen naar Haarlem. Over die drie scenario's willen burgemeester en wethouders... donderdag 11 juni op het gemeentehuis in gesprek met de inwoners van Zandvoort...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 Is het eerste scenario niets doen en zelf alle taken blijven uitvoeren... volgens Kuipers eigenlijk wel een serieuze optie voor Zandvoort? Nou, als de gemeenteraad die weg in wil slaan, dan gaan we daarmee aan de slag, zegt hij. Dan zul je je organisatie moeten uitbreiden als er meer taken bijkomen. Het feit is alleen wel dat je steeds meer taken krijgt, maar steeds minder geld. En dat begint te wringen. De gemeente Haarlem voert sinds 1 januari van dit jaar al een aantal taken voor Zandvoort uit... op het gebied van zorg...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 Dat leverde één van de onschuldige toeschouwers zelfs een gebroken kaak op. Een ander zou een gebroken neus hebben overgehouden aan de rellen. Volgens een andere getuige was er vlak voor het uit de hand liep al met dranghekken gegooid. Ik voelde toen al een bepaalde spanning, zei hij. Toen escaleerde het snel. Het waren net hyena's. Volgens de omstander liep een betrokkenen nog Oh ja, die heb ik net gehad. Oh ja, die werd met een broekriem geslagen, die met die gebroken neus. Het is toch wat, hè? Zo triest. Deze herrieschoppers snappen volgens de getuigen het concept, concept van de Tweede Divisie niet. En tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, we profiteren van het hoge drukgebied Walburga en dit, hoop, dit hoge drukgebied zorgt voor zomerweer. Vandaag schijnt de zon volop, het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige oost tot zuidoostenwind. Daarmee wordt warme lucht aangevoerd waarin de temperatuur overal in de regio oploopt naar 21 tot 22 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder.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 En in de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weer. You're on my mind There's no peace I find Sha-la-la, -la, I need you Sha-la-la, -la, I love you I can't live without you Ja, we hoorden zojuist in het nieuws al natuurlijk het trieste bericht. Dat uh, Albert West overleden is, we zanger uit uh, Brabant vandaan. En uh, dit was zijn allereerste hit die hij had in de tijd met de band The Shuffles. Die uh, toen de tijd werden gezien als de Nederlandse Bee Gees, jawel. En uh, daarna is hij natuurlijk op de solo tour gegaan en heeft hij uh, aardig wat uh, hits nog gehad. Vooral met covers. Van dingen van, van Paul Enka... En, en Tony Christie en uh, dat soort mensen. Met die en, en Albert Hammond vooral ook. Uh, en daarmee heeft hij zelfs ook uh, uh, platen opgenomen. Uh, Albert Hammond samen met Albert West. En uh, ook met Tony Christie heeft hij uh, een duet gemaakt. Uh, dus nou ja, hij uh, was al een tijdje uit het vak. Want hij is al een uh, aantal jaren geleden verlamd geraakt. En. Uh, hij was eigenlijk net weer bezig om uh, zodanig te revalideren... dat hij uh, weer overdacht om een nieuwe CD te gaan maken. Maar daar heeft een wielrenner, een fietser, dus een einde aan gemaakt. Want hij is gewoon uit zijn, uit zijn uh, driewieler gereden. had een soort een scootmobiel. En uh, hij is aangereden door een wielrenner. En nu dus blijkt met fatale gevolgen. Oké, okay, Albert West dus. En u hoorde de shuffles... Met Shalala, I need you. En daarbij is eigenlijk ook weer een discussie... die je ook tegenwoordig wel vaker hoort. Horen wielrenners eigenlijk wel op de openbare weg thuis? Ik vind van niet. Ik ook. Want Ik sluit eh... aan. De, die gasten die, die gedragen zich vaak zo verschrikkelijk asociaal. Uh, ze rijden te hard. Uh, ze kunnen vaak voor zebra's ook niet op tijd stoppen. Dus uh, sorry, maar het, uh, ik vind het hartstikke mooi dat die mensen die sport beoefenen. maar op een wielerbaan of op een circuit of wat dan ook. maar niet op de openbare weg. Daar horen ze niet thuis, vind ik persoonlijk. het West, dus en um, shalala, I need you. Nou, dan nog even door met nummer 1 uit de Euro Breakdown. We blijft het gebakken, nou, Mulder? Kom op. <laughs> Bills, lunch money. De hit in Europa op dit moment nummer 1 in de Euro Breakdown, om precies te zijn. En dat nummer dat heet Bills. Ja, Bills. Rekeningen. Ik heb rekeningen, dus moet ik werken om ze te betalen. Ja, dat eh, hè? Ja, lijkt me duidelijk. <laughs> Het werk wat wij doen. Dat werk wat wij dan kunnen we gaan rekeningen betalen hoor. <laughs> maar goed, het uh, nummer de Bills. Het was Lunch Money uh, Louis. En dat staat nummer 1 in de Euro Breakdown. Morgen hoort u de nieuwe versie ervan. Ja, morgen om 3 uur hè? Dan is er weer een nieuwe Euro Breakdown. Morgen trouwens ook weer Watertoren Sport om 10 uur. En uh, natuurlijk, ik ben er ook weer met CFM IFM is het twaalf van twee. Steeds meer live radio hè, bij CFM. Wat geweldig. Goed, we gaan ons even opmaken voor het weer en het nieuws van 1 uur van de NOS. En uh, nou ja, uh, na het nieuws komen we terug. Natuurlijk met een leuk stukje cabaret. Ik weet nog niet wat, maar we zien wel. Zien heeft Dolly wel een leuk idee voor een leuk stukje cabaret. Ik weet het niet. Ik zal eens kijken. Ik zit vol leuke ideeën, dat weet je toch? Ah. Nou, zoek jij eens zo een leuk stukje cabaret? ga zoeken. Ga zoeken. Ja, ik Ik zoek. Ga jij maar zoeken Ik ga zoeken. Ga ja, ik nummer van de, de stoos draaien. Ja, doe jij maar voor ah. mij dan weer, maar niet de Kaartdorf. Mag niet van de Pies. Ja, die kan je opzoeken, dan kunnen we die draaien. Ja, ja, Oké, okay. uh, tot zo. Aan de andere kant van het nieuws. <laughs>